7 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Heck en Tim Overdien. Er is opnieuw een klokkenluider op een zijspoor gezet. Volgens ons ook op radio1.nl. Niet alleen om mee te luisteren, mee te kijken, maar op de website. Daar kunt u bijvoorbeeld ook schatten. in welke minuut de eerste terugspeelbal is. in de wedstrijd van vanavond. En u kunt daar mooie prijzen mee winnen. Gaat u dat een beetje ver, dan is hier eerst het nieuws met Mark Visser. Klokkenluiders is op een zijspoor gezet door het ministerie van Defensie. Ambtenaar AT had aangetoond dat tientallen medewerkers in het buitenland werken zonder een deugdelijke veiligheidsverklaring. Een Zo zo'n verklaring is nodig voor het werken met onder meer vertrouwelijke defensiedocumenten. Ongeveer 40 mensen op zware diplomatieke posten in Midden-Oosten, Oost-Europa, Zuid-Amerika en op het NAVO-hoofdkwartier hebben geen deugdelijke veiligheidsverklaring. De NOS heeft de lijst met alle namen en functies in bezit. De Defensie erkent dat verklaringen zijn verouderd, maar ziet dat als een administratieve kwestie.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 In Frankrijk is een gestolen borstbeeld van Auguste Rodin teruggevonden. Het beeld werd 13 jaar geleden gestolen in een museum in Midden-Frankrijk. De politie ontdekte het bij een onderzoek naar roofovervallen in de buurt van Lyon. Een antiekandelaar was bezig het beeld in een busje te laden. Er zijn twee mannen aangehouden. De buste van Rodin is gemaakt door zijn leerlingen en Minares Camille Claudel. Het bronzen beeld weegt 8 kilo en is naar schatting een miljoen euro waard. Gratis festival Parkpop in Den Haag heeft dit jaar veel minder bezoekers getrokken dan anders. Het festival was voor de 32e keer in het Zuiderpark. Volgens de organisatie zijn er door het matige weer 100.000 mensen. Nog niet eens de helft van vorig jaar. Het Nederlandse eh, muzikantencollectief Wooden Saints die trapte vanmiddag om 1 uur af. En vanavond zijn er dan nog optredens van de Schotse zangeres Amy McDonald. En de Nederlandse band Betty Serveert. Nou, de mensen die zijn blijven staan, die hebben wel mazzel, want het eh, ziet er wat beter uit. Vanuit het westen steeds meer opklaringen, kan nog een enkele bui vallen... en vannacht wordt het eh, minimaal 13 graden. Morgen dan wisselend bewolkt met in het noorden en oosten kans op een bui. Het waait stevig uit het westen en het wordt een graad of 17. Dan dinsdag droog en vrij zonnig bij zo'n 20 graden. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 Het is vijf over zeven, zo direct weer een mooie sportzomerdocumentaire. Ditmaal over de geschiedenis van hindernisbalken in de padensport. Maar eerst gaan wij kijken naar Defensie en de klokkenleider. Hier zijn Tom van Hek en Tim Movendiek. Het ministerie van Defensie heeft een klokkenluider op een zijspoor gezet, hoorde u net al in het nieuws. Die ambtenaar, Ad Tee had aangetoond dat tientallen medewerkers in het buitenland werken zonder een deugdelijke veiligheidsverklaring. Aangeschoven is onze defensie Peter de Velde. Welkom. Um, allereerst eens even, zo'n uh, deugelijke uh, veiligheidsverklaring. Wa wa waar hebben we het dan over? Wat is dat? Ja, veiligheidsverklaring is dat iemand gewoon gescreend is. Dat er onderzoek naar hem is gedaan of haar is gedaan door uh, de MIVD. Je moet niet vergeten, dit soort mensen zijn bijvoorbeeld defensieattachés op ambassades. Die krijgen geheime stukken te zien, zitten op gevoelige plekken uh, binnen de organisatie. ze krijgen te maken met, uh, met hoge militairen van andere landen, de landen waar ze zitten, met veiligheidsdiensten. Ze krijgen geheime uh, zaken te zien en dus moeten deze mensen mensen goed onderzocht worden, uh, goed gescreend worden. Uh, en dan krijgen ze uiteindelijk dan een veiligheidsverklaring... zodat ze hun werk kunnen ja. doen. Maar bij velen dus, bij één op de 3 is geconstateerd... dat er uh, of de veiligheidsverklaring is verlopen... of ze zitten niet op het goede niveau. Er is eigenlijk geen deugelijk werk gedaan. En als jij het zo vertelt, dan denk je gewoon... ja, dat is ook volstrekt logisch dat die mensen dat moeten hebben. Eén op de 3, zeg je dan. Hey, hoe is, is dat mogelijk? Drie in het buitenland. Ja, hoe ja. is het mogelijk? En de, de, de, daar worden dan wel voor gegeven. Overigens geeft het ministerie van Defensie toe dat er... Uh, dat het probleem speelt. Het speelt al jaren. Ik heb natuurlijk gezien dat dit probleem al een aantal jaren speelt. Het heeft te maken ook met de mankracht op, uh, het, bij, het, uh, bij de MIVD, de Veiligheidsdienst. Uh, maar eigenlijk moet het natuurlijk niet kunnen. Hè? Want deze mensen uh, zitten op deze plekken en uh, krijgen zoveel onder ogen dat ze ook een ja, zij worden gezien als een, een potentieel veiligheidsrisico. Uh, ook door de Defensie uh, zelf. Want. Uh, nou ja, het zei, zei, juist omdat ze deze informatie ja. uh, krijgen. Stel je voor dat iemand uh, bijvoorbeeld gokschulden heeft. Uh, opgebouwd hè, de afgelopen jaren. Ja, dan is zo iemand chantabel. Ja. En als je dan geheime informatie te zien krijgt. Ja, dat, dat kan dus eigenlijk niet. En nou heeft deze klokkenluider uh, achterhaald dat het om een flink aantal mensen gaat. Heeft hij iets achterhaald wat ergens wel bekend was, maar niemand naar buiten wilde brengen? Of heeft hij echt iets achterhaald wat ook eigenlijk nieuw was toen het in deze omvang naar buiten kwam? Nou ja, hij heeft het zelf. Hij kreeg een nieuwe functie in 2010 op het ministerie van Defensie. En toen zag hij het in de spullen die hij kreeg. Hij werkte bij internationaal militaire samenwerking. Die gaat, dat is een afdeling die erover gaat. Uh, plaatsing van militairen in het buitenland. Dus hij kreeg uh, namen te zien, functies te zien. En toen ontdekte hij het eigenlijk bij toeval. Toen heeft hij het aangekaart bij zijn commandant. Die heeft gezegd, joh, ga het eens flink onderzoeken. Dat is toen vervolgens gebeurd. En toen zijn er gesprekken geweest bij de MIVD. En eigenlijk is het niet, heeft het niet geleid tot een applaus voor hem. In tegendeel. Want we leven in tijden dat juist klokkenluiders wettelijk beschermd moeten zullen zijn en deze man is op een zijspoor gezet. Ja, dus zijn advocaat gaat hem dus ook voor die klokkenluidersregeling uh, uh, uh, uh, aanmelden. Uh, kijk, het ministerie van Defensie zegt ja, dit heeft niks met elkaar te maken. Hij is niet nu op een zijspoor gezet omdat hij deze dingen bekend heeft gemaakt. Nou ja, zijn advocaat denkt daar anders over en uh, heeft hem dus voor deze regeling uh, aangemeld. Omdat hij wel degelijk een verband ziet. Iemand die... Uh, al jaren, hij werkt al 24 jaar voor het ministerie van Defensie... hij heeft de hoogste veiligheidsverklaring, er is nooit een probleem geweest. Nu zegt hij binnen de organisatie, jongens, er kloppen een paar dingen niet. Dat heeft hij allemaal te goede trouw gedaan, als je het, al, al die stukken zo leest en bekijkt. Uh, ja, als je dan vervolgens een mooie baan aangeboden krijgt, aanvankelijk... en daarna toch op een zijspoor belandt, dan is dat toch wel... Een rare situatie. En nu komt er naar buiten, zal de minister op moeten reageren. Weten we of die veiligheidsrisico's die dus bestaan volgens jou... omdat één op de drie militairen in het buitenland niet zo'n verklaring hebben... of dat tot gevolgen heeft geleid? Of dat inderdaad mensen... Nee, wat we weten is wel dat er na gesprekken ook met hem... dat er wel mensen van hun post uh, zijn gehaald intern uh, binnen Defensie... die hiermee te maken hadden. Die deze veiligheidsverklaringen hadden moeten opstellen. Er is dus wel wat geschoven. Er is ook wel een soort inhaalslag gemaakt. Maar allemaal een beetje too little too late. En... Uh, Um, en eigenlijk, als je de meest recente lijsten nu ziet, is toch één op de drie die geen goede veiligheidsverklaring heeft. Dus het probleem is dat het nog altijd het probleem dat hij toen, twee jaar geleden, heeft aangekaart. Peter Velde, dit complete verhaal op onze website nos.nl. Het nieuws uit binnen- en buitenland: het EK Voetbal, Bundelman, het Tour de Frans en de Olympische Spelen. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds: de Radio 1 Sportzomer van 2012. Veel uitvoeringen kwamen er nog van dit nummer, maar uh, bij de oudere jongeren waar ik toe behoor is toch wel de mooiste hotel by Houston. Don't leave me this way. Radio 1, Sportsomer Docs. Verhalen vanaf de zijlijn. De voetbal is rond, de hindernis hoog, de rugbybal met zijn ovale vorm. Elk sportattribuut, de honkbal, de shuttle, de handboog en zelfs de sportbroek. Ze kennen allemaal hun eigen geschiedenis waarin ze evolueerden tot wat ze vandaag zijn. Ze werden ronder, ze werden sneller, lichter, efficiënter en strakker. En de sport die veranderde met ze mee. Miguel Citroen verdiepte zich in de geschiedenis van de hindernisbalk. Je have to be filled in for the uh, ah, ja, show you're going to, eh? Huh? Yeah, so for every show, you, you need een new form, hè? Huh? Ja, yeah, we uh, allemaal nou in dat paspoort staan? U kijkt of het klopt? Of dit ook echt paard is dat bij het paspoort? Het is volledig in orde. Links achter een witte voet, dat is dan ongeveer... Ja, dat ziet u op de tekeningen. En als ze nou helemaal geen aftekeningen hebben? Dan kijken we naar de zwildfratten. De zwildfratten, de tekeningen daar op de benen. Die moeten er wel in staan.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 Draaf. Nou, Pietje, vooruit die laatste. Je bent binnen de tijd. Ja hoor, vier prachtpunten. Pieterijmakers won zilver en goud op de Olympische Spelen in Barcelona. Was het inderdaad nou zo zwaar dat een deelnemend paard na de Spelen misschien wel een jaar lang was uitgeschakeld? Toen wel. Toen waren het materiaal nog veel zwaarder. Er waren nog geen klaplepels. Dus het was technisch allemaal veel, ja, veel zwaarder voor de paarden.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 Een fout maakt, dan wordt er niet direct zwaar afgestraft met een val of met een. Uh, zeg maar ja, met, met, met, dat heel speelt in de grond aan ligt. Waarom nou. nemen die mensen dat risico? Dat is toch een. Nou, omdat om, om eigenlijk, kijk, zo'n parcoursballer en ook zo'n organisatie is verantwoordelijk. Dus zeg, kijk, je bent gekwalificeerd voor de Olympiade. Iedereen, dus iedereen die gekwalificeerd is, wil graag gaan. En dan verwacht je ook niet dat daar in één keer de 100 meter 120 meter is. Snap je? Dus,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 Nee, nee, inderdaad, dat klopt. Dus de, toen was er veel verder, veel lichter materiaal. Dat kunde ik zien op de foto's kreeg. Dat waren echt mooie lichte palen, mooie... Ja, toen was het al... Ja, uh, maar dat was ook al acht jaar later weer. Ja. Nou, en goed. En nou eventjes door, Piet, 1,70 meter 70 is die laatste hindernis... En de tijd 76 seconden en hij is daar goed overheen. En het is 19 zin in de tijd. Een kwart seconde wegens tijdsoverschrijding. Piet Rijmer. Rapida zet. Een pracht van de prestatie. 56, 48, 56, 48, 100 ste 4, vele punten. Een gang ID or een kenra Ja. En Wachen, is er één voor jou? Ja, ja. Een mooie bijdrage van Michal Citroen. En na zijn documentaire, Tom, kijk je toch weer met heel andere ogen naar die springpaarden. Hè? Zoals we vanmiddag hoorden bij het CHIO in Rotterdam. Respect volgens mij voor de winnaar Mark Houtzager, maar vooral ook voor zijn paard, ja, Tamino. Een, eh, er komt heel wat meer bij kijken als je dit hoort. dan je ooit je realiseert als je kijkt. Zo is het maar net. Langs de takken van de bom blas de wind zien snaffen liet. zo laat verbijgen.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 Heerlijk, hè? De muziek bij de sportzomers. Het zijn maar een paar platen, die kun je elke dag horen. Deze ook al voor de negende keer op rij. Daniel Lohuis met Alles kan, ja, want dat kan dus. Eh, na half acht gaan wij zo een zomers ontmoeting hebben. Wij niet. Alice de Bruin is hier aangeschoven met jouw gast. Maar dat ga ik niet verklappen. want ik ga eerst even vertellen... wie dat is en waar jullie het over gaan hebben. Kom je vaak op pingpop eigenlijk? Um, ik ben wel eens op pingpop geweest, maar heel lang geleden. Welk, welk al was dat? Dat durf ik niet eens meer te zeggen. Eén nee. nou, <laughs> ding is zeker, dat de man die er toen ook al was... ook al is het heel lang geleden, is Jan Smeest... Ja. Mr. Pingpop uh, genoemd. Ik ga met hem zo meteen praten over pingpop... en ook over al die andere dingen die hij doet. Nou, dat gaan wij zo na half acht doen. Vanavond om acht uur gaan we verder voorgloeien richting Engeland-Italië. Natuurlijk de vierde kwartfinale in het uh, Europees kampioenschap. Maar eerst zo de zomerse ontmoetingen. En uh, wij gaan eerst naar het nieuwsblok van half acht. Mark Visser is aangeschoven. Het ministerie van Defensie heeft een klokkenluider op een zijspoor gezet. Hij had aangetoond dat ongeveer 40 Defensie-medewerkers in het buitenland werken zonder dat ze over een geldige veiligheidsverklaring beschikken. Ze hebben een veiligheidsverklaring nodig om geheime documenten te mogen inzien. Defensie erkent dat verklaringen zijn verouderd, maar ziet dat als een administratieve kwestie. Conservatieve moslimbroeder Mohamed Morsi wordt de nieuwe president van Egypte. Hij is door de kiescommissie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Morsi kreeg 52% van de stemmen en zijn tegenstander, oud-premier Shafiq 48%. Op het Veluwemeer zijn vanmiddag ter hoogte van Harderwijk twee zeilboten omgeslagen door de harde wind. Ongeveer 10 mensen kwamen in het water terecht, onder wie ook een paar kinderen. Alle drenkelingen zijn gered, sommigen hadden last van onderkoelingsverschijnselen. En het slechte weer heeft ook invloed op het bezoekersaantal... van het gratis festival Parkpop in Den Haag. Het festival wordt voor de 32e keer gehouden in het Zuiderpark. Volgens de organisatie zijn er door het slechte weer 100.000 mensen. Nog niet eens de helft van vorig jaar. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Zomerse ontmoetingen. Hier is Alice de Bruin. Hele goedenavond. Uh, vanavond dus tijdens deze zomerse ontmoeting. Mr. Pinkpop, Jan Smeets, goedenavond. Is dat goed te luisteren naar dat nieuws over Parkpop, hè? Nou, dat is niet Ja, goed te luisteren. Ja, ja, het is altijd heel interessant te weten... of iets wat gratis is... Eh, succes heeft als het regent. Niet dus, nee, dus hè? Nee. nee, dat is wel ik weer kan Ja, want ja. je gaat niet als het gratis is. Als je geen kaartje hebt gekocht... Ja. Ik woon toevallig in Den Haag... Ja. en ik keek vanmorgen, ik dacht... Dat zit er voor mij niet in ja. vandaag, bar, of bar pop. Zo gaat het natuurlijk. Zo gaat hè? dat, ja. Ja, ja ook wel zielig hè, voor de organisatie, ja, of niet? Dat is dat zielig. Ja, ja. Maar dat moet je weten. Zeker in dit land. Ja, ja dat dan weer wel. Maar goed. Uh, ja, ik, ik dacht uh, een muziekliefhebber, want dat bent u, u komt hier met. Uh, heeft u dit boek nou meegenomen eigenlijk? Ik heb dat boek meegenomen. Ja, ja ik laat het ook achter ook. Oh, goed zo. De dus... wereld van ping Pop. Uh, uh, ja, u bent van ping Pop. Maar is dat nou zo dat als je zo'n enorme muziekliefhebber bent, zoals u dat je dan niet van sport houdt? Of is dat oh, onzin? Nee, Ik ben ontzettend van sport. Onderweg heb ik naar de sportschromer geluisterd. Ik heb overigens ook geschakeld met alleen, omdat die ook uh, uh, met Park City Live bezig waren. Een festivalletje in de stad Heerlen. Maar gelijk in de sportschromer... omdat ik even naar de NK ben geweest... ik ben natuurlijk waanzinnig geïnteresseerd... en liefhebber van wielrennen... En, eh, en, en voetballen natuurlijk. Die twee spreken mij het meest aan, ja. ja dus u bent vandaag daar even langs geweest? Nou ik ben dat... even een half uur langs geweest, want ik moest mijn gezicht laten zien. Mijn beste vriend eh, Frans Willem is voorzitter van NK Wienrennen. Eh, en dan wordt het georganiseerd in Kerkraad. Ik ken die mensen van Kerkraad ook. Fantastisch dat ze dat evenement hebben geadopteerd. En ik hoor ook voor 2013. Dus, en voor de rest zijn er natuurlijk een hele hoop mensen die ik in mijn wereldje ken. En dan is het toch tijd, zoals het heet, voor de netwerken. Maar ik heb er heel weinig van kunnen profiteren, want ik moest direct terug om hier te kunnen zijn. Ja, wat, wat heeft u voor bandje om trouwens? Z dat is een bandje van de, de vips van NKW. Dit vind ik wel een oh. beetje armoedig, want ik wilde dat trots aan Marielle laten zien. Zoveel dus kijk, ik ben echt geweest, bewijs, maar dat kan natuurlijk iedereen. Er staat niet eens NK de Kerkraad op. Nee, Marielle is degene die u geboekt heeft, hè? even voor de duidelijkheid. Ja, ja. En L1, dat is de omroep in Limburg, hè? Ja, alsjeblieft, ja. Ja, ja. Publieke omroep. Publieke omroep, inderdaad. Ja, maar u, u zegt het alsof iedereen misschien weet wat het is. Want u bent natuurlijk gewoon... U ademt Limburg, hè? Dat hoop ik toch een beetje. Maar ik ben geen chauvinist. Dat durf ik wel altijd te zeggen. Ja, en er wordt toch gezegd... Van, eh, op Pingpong wordt alleen maar Limburgs bier... Eh, ik heb, nee, ik wil alles het beste hebben. Ook het beste bier is op het beste festival. Dus moet je brandbier hebben. Eh, tegelijkertijd moet ik nog even vertellen... dat brandbier is het enige bier... wat zich bier mag noemen... De rest is pils, hè? Is dat zo? Ja, zoek het maar eens op op eh, Google maar eens. <laughs> nou, u heeft het bandje inmiddels afgedaan. Dat had voor mij helemaal niet gehoeven, maar dat hmm. heeft u gedaan. Uh, het was een drukke dag voor u, want u noemt even dat wielrennen. Maar u heeft nog veel meer gedaan vandaag, hè? Ik had vandaag een lunch moeten hebben, maar die heb ik dan niet gehaald... om kerkraden te halen en dit te halen. Maar ik had een lunch met de, de wethoudster van, van, van, van, van Romond. Raza heet ze... Prachtig mooi meid, ooit eh, omroepster geweest van eh, de commerciële tv-zender TV Limburg. Die nu wethouder is eh, naast Jos van in Eremond. En daar hebben ze een onwaarschijnlijk prachtig project. Het heet de ECI Cultuurfabriek. Een oude fabriek, fabriek. Omgebouwd tot een cultuurfabriek waarin ook een poppodem komt. En ze heeft mij gevraagd om er ambassadeur van te willen zijn. Niet alleen ik, maar ook... Uh, ja, ik vind hem wel een goede vriend, Huubstapel uh, Stapel, was er. Uh, Alperden had het moeten zijn, maar die had verplichtingen aan zijn eigen nood, hoorde ik. Welke verplichting is mij niet verteld. En een, een, een, een, hoe heet het, een, een musical star waarvan mij nu de naam niet te binnen schiet. Want daar ben ik die laatste tijd heel slecht in geworden, een houden van namen. En, en hoe is dat de leeftijd? Dat heeft ongetwijfeld met de leeftijd te maken. Want hoe oud bent u nu? 67. Ja, is dat lastig als het dan wat moeilijker wordt in dat opzicht? Dat is heel vervelend ja, ja dat is werk vervelend. Dat kost tijd hè, zo van. Wat wie was, zeg eens, geef het een eind, geef het een Zo irritant. <laughs> ik kan u niet helpen, want ik weet niet over wie u het hebt. Maar laten we het ook nog even hebben over iets wat vandaag ook uh, plaats heeft. Het uh, uh, Ziggo Dome wordt uh, officieel geopend... Ja. Hè, met een optreden van uh, Marco Borsato. Ja. Um, maar ik geloof niet dat u daar naartoe gaat, of wel? Nee, als het goed is, ik word gebeld nog door Leon Ramakers die op beide plekken moet zijn. mede-initiatiefnemer, zowel van Heineken Musical als van uh, de, de Ziggo Dome. En we gaan kijken of ik dat kan halen. Hij wil me dat laten zien, bij wijze van spreken. Het is toch de godvader van de popgezichten van Nederland. Ik durf dat helft te zeggen. En eh, alhoewel hij nog bescheidener is dan wie dan ook. Maar als ik geweld word en hij heeft tijd voor mij, dan ga ik daar even langs. Het is dus en Marco Persato in de ziekendom en. One of my favorites, Tom Petty and the Heartbreakers in Heineken Musical. En daar gaat u ook nog naartoe vanavond? Dat zou ik willen, ja. ja, ja. En, en even die, die Ziggo Dome, want de, daar is iedereen toch wel uh, uh, ja, het over eens... of dat nou wel of niet uh, goed is voor het landschap in Nederland wat betreft mm. Zalen. Bent u er blij mee met, uh, met ik, die Ziggo Dome? Het moet wel, ik heb aandelen. <laughs> ja. nee, maar maar even is, behalve het zakelijke. Behalve, behalve, dat, behalve dat, denk ik dat het heel goed is. Het kan ook niet anders. Het heeft zo lang geduurd. Maar als je in het buitenland komt in Amerika, er is maar één... Ze kennen Nederland niet, hoor. we kunnen wel een heel trots landje zijn... met ons voetbal en weet ik veel. Maar er is maar één plek die ze kennen, is Amsterdam. En we want to play Amsterdam. Als ze met een t-shirtje komen, die wensen waarop staat... Brussels en Paris en Berlin, Dan moet Amsterdam bij staan. Toch niet in uh, Utrecht. Sorry voor Utrecht, maar ja. daar ga je niet spelen. Dus zo'n zaal is nodig in Amsterdam? Hard nodig om nog meer... Grote namen te kunnen krijgen. Ja. Echt. Ja. En, en wat is dan de kracht van dat Dome volgens u? De kracht van het Dome is denk ik gebouwd door mensen die verstand hebben van hoe je een zaam moet maken. Dat is al begonnen met de Heineken Musical. Er is alles wat daarin zit, zit. Er zit, zit zoveel kennis in, hè, onder andere door John Mulder van Mooijen... die zoveel concert gedaan heeft en precies weet hoeveel vrachtwagen er binnen moet... hoeveel kleerkamers, hoeveel plays, hoe, hoe het geluid moet zijn... hoe je de rigging points, hè, het geluid en het licht moet ophangen. Het is zo belangrijk. En ik zou je vertellen, het is op zoveel plaatsen verknoeid door... noem ik een ander liefde, ik hou van architectuur... maar als je weet hoeveel architecten verknoeid hebben door onhandige dingen te doen, dat is ongekend. En dit is wel handig gedaan, zegt u? Ik hoop het, ik weet het niet. Nee. Ik, ik, ik heb het te bouwen natuurlijk gevolgd. Dat hebben ze voortdurend hebben ze dat gecommuniceerd met aanlooders. Voorlopig wat ik zie, is het volgens mij helemaal to the point. Ja, en wat kan daar dan wat vooralsnog niet kon in Nederland? Nou, een, een, een, precies een zaal bouwen... Die, die in de beleving van die grote bands... een average is, een gemiddelde is van... Dit kan ik goed bereiken, dit kan ik goed bespelen. En dat is tussen 15.000 en 20.000 bezoekers. En dit is 17, dus een mooi gemiddelde dat is wat ze willen hebben. En dat is beter dan bijvoorbeeld in de Arena of, of in een ander stadion. Zoals arena dat vroeger is, ging. Ge, arena is een drama geluid. Ik, bedoel, ik weet niet of je er bij Michael Jackson bent geweest. Dat is zo erg. Ik heb dat Michael was... Jackson volgens mij een keer in de Kuip gezien. Kan dat? Nee, nee, nee. In, in de Arena geweest, Michael Jackson. Ja, Absoluut. Ja. Ik zat in de loge te kijken naar de meest verschrikkelijke geluid. Nee, de Arena heeft een heel slecht geluid. Met alle respect voor de Arena. Goed voor de voetballen. Maar uh, niet voor popmuziek. En, en, en mooie show-effecten kun je ook doen in dat Psychodome hebben heb ik begrepen? Ik, alles. alles ja. is, het, het, ik ga woensdag kijken naar Pearl Jam. Dus ik zie het woensdag. Zeker. Ja. En, en is dat ook niet jammer dat het uh, tegenwoordig de popmuziek... ook zoveel met al die show-elementen te maken heeft? Dat het alleen nog maar meer moet worden? En dat het meer moet zijn dan alleen de muziek en ja, de stemmen? vind ik wel. Maar ik ben natuurlijk van de oude stempelen. Ik bedoel, uh, als ik nog tijd tij, denk aan mijn tijd, begintijd met... Ik heb een concert gedaan met de Everly Brothers moet je voorstellen, daar staan twee mannen die springen de sterren van de hemel. Toen nog jongetjes, hè? Die hebben gezien in een hele simpele hal in Hasselt. Nou, als je er nu aan denkt, krijg je nog kippenvel. Ja? Dat vind je niet meer. Er moet zoveel bombas bij komen. Maar dat heeft te maken met de business. Er, er, er gaan Zoveel mensen moeten in die pot graaien... voor lichttechnici, geluid, vuurwerkeffecten. Je wil het niet weten. Bij een gemiddelde productie van een Springsteen zijn twee, driehonderd mensen betrokken. Echt waar? Je moet allemaal geld verdienen. Ja, dus het is heel commercieel geworden. En dan moet je veel mensen hebben in een zaal. En dan moet er ook een hoop show zijn. Want anders komen de mensen daar misschien niet meer op af. Ja, er, zijn me er is een grote groep mensen die dat spektakel wel in totaliteit willen zien. Maar een echte fan, die, ziet, eh, gewoon, die zou eh, Pearl Jam gewoon puur willen zien. Eh, Eddie verder. Puur met zijn gitaar. En meer moet dan niet zijn, zeggen ze in België. Ja. En, en u komt nog steeds veel op concerten. Dat blijkt uh, uit uw verhaal. Weet u hoeveel er zijn geweest inmiddels oh, in uw leven? Ik zou het niet weten. festivals vooral. Van, van Noorwegen, Zweden, uh, Denemarken. Ik bedoel, uh, 17 keer op Roskiel. vijftien keer op Redding in Engeland. Uh, binnen Casim in Spanje. Twee keer Siegert. Klaistenburg in Engeland. Verschrikkelijk veel. Waar ik veel geleerd heb, veel gezien heb. Maar ook... Ja, ah, vreselijk veel concert. Ik moet wel zeggen, de laatste tijd, ik zie het liefst de concert die ik zelf organiseer. Hè. Twee weken geleden deed ik nog Marco Passato in de Oda al. en afgelopen donderdag Limbusket. Nou, wel een verschil van dag en nacht, moet ik je zeggen. Ja, en, en heeft u dan nog heel erg uw eigen voorkeur? Ik bedoel, bent u een fan van, wat staat er bij u nummer één? Absoluut nummer één staat Neil Young. Ja. ja. En heeft u die ooit wel eens hier naartoe kunnen halen? Uh, ik heb hem nog nooit op gehaald. Ik heb nog nooit een concert met hem gedaan. Dat is zeer spijtig. Maar ik heb verschillende keren Niel Jan gezien. Ja, heeft u het wel geprobeerd dan om hier naartoe te krijgen? Altijd, elk jaar. Ik zou je vertellen, in het boek, in het Pinkerboek boek... staat het bewaren verhaal van de Pinkbop 2011. Dat dat Neil Young gecontacteerd was, een plek op het podium had... en dat ik zelf verrast werd door op een gegeven moment eh, op de web... Hè, we, we kunnen het allemaal ontvangen, we krijgen allemaal mails uit het buitenland... wat er aan de hand is, dan was er een boomfestival... het is Bonnaroo-festival in Amerika, voor de tiende keer. En wie speelde het op donderdag? Neil Young. Ik zeg, hoe is dat mogelijk, joh? Zeg, we hebben dat toch? Dus ik, ga, ik bel onmiddellijk naar... Het was als ik net zei, de Godfather, Leon Raamaker. Ja, zegt ik, zeg, ik, heb het ook, ik heb het ook niet. Ik ga direct bellen naar de agent. Dat is dan een zekere Berg Dickens, ook iemand van de, van de grote meneer. En de Berg zegt, ik weet van niks. What the fuck? Dat is dan het uitspraak in onze business. Hè? What the fuck? Die belt weer naar de manager van Neil Young. En die zegt, yes, we decide to stay in America ja, We doen een show. We doen vier shows in Europe. Nou, cancel de shows. Neil Ik zeg, we doen Pink Pop on Sunday, so you have to go. Nou, Neil don't want to go. Forget it. <laughs> en dan kun je over hoe je wil. Dit ging om, om behoorlijk wat geld. En ik moet je zeggen, ik heb dat jaar dat bedrag overgehouden. Want ik, heb dat laten, ik kon niks meer krijgen. Om hoeveel geld gaat dat dan? Uh, dat ging op dat moment toch wel om een half miljoen. Echt waar, half miljoen voor miljoen? Ja, dat is helemaal niet zoveel, joh. Maar oud is die miljoen? Eh, Neil is twee. Ik denk 63, denk ik. En daar betaal waarom je dan nog steeds meen... half miljoen euro ja, voor. Ja, Stel allemaal niks voor je. Dat eh, <laughs> geld, dat, ik zeg al, er is een heel circus bij. En dan moeten Ook die mensen betalen in Amerika 50% belasting. Maar waarom kwam die niet dan? Eh, dat weet ik nog steeds niet. Ik denk dat er gewoon. Eh, hij veel geld gekregen op het Bonnaroo-festival. En uh, hij zal teg, tegen die mensen gezegd hebben... ja, wat die agent allemaal geregeld heeft. Want hij had drie optredens in Duitsland. één in Frankrijk, dacht ik. Hij heeft het gewoon gecanceld. Ja, nou goed, laten we even luisteren naar een compilatie... van wat zaken die dan wel gelukt zijn... die wel naar Pinkpop uh, kwamen. Hallo, Pinkpop? Hebben jullie Of gezegd concert van Melanie uitgroeide tot het grootste festival van Europa. Je had gefeliciteerd man, je hebt het weer geprikt. Ja, maar we kunnen natuurlijk niet alles laten horen, Jan Smeets, want dat zou veel te veel zijn. De Red Hot Chili Peppers hoorden we hier. Dat was 2006, U2, 1981, Pearl Jam, 92. En u zat daar nog eventjes een beetje tussendoor. Als u hier naar luistert, is dat weer kippenvel voor u, of dat, dat uh, toch niet? Moet ik wel even de situatie in in. in ik weet dat in 92. Uh, uh, maar even mijn favoriete, Max Smeets, het festival presenteerde. En ik zie die nog uh, daar staan, zo'n boom van de vent... die daar toch maar eventjes pingpong presenteert. vond het mooi. Ja. Dus dat is een beetje de combinatie van dat jaar met... Uh, en het was zo verschrikkelijk slecht weer. En, en die doof van de tv-camera, daar hebben we een mooie handsekaart voor gemaakt. Daar wordt, daar wordt vreselijk veel bekeken nog op, uh, op YouTube. Ja, ja. ja. En, en, en uh, u, u zei daar een fragmentje, ik weet niet of u dat meekreeg... van het afzeggen van Melanie is uiteindelijk uitgegroeid tot pingpop. Ja, ja. Want dat was het, het begin. Het begin. Sommige mensen zeggen dat het begin is geweest gulpen, Want er was een festivaletje wat door twee jongere centen werd georganiseerd. Ik kwam werken in Maastricht in de Bergmans in 1969. Ik bedacht paaspop, dat als iedereen. Hè. Er is zelfs een officieel paaspop nu in, in Brabant. En ik... Eh, had een aanbod van de Amerikaanse zangeres Melanie. En dat vond mijn toenmalige baas, Pater Frits van de Ven... die vond 5000 gulden, Predigo, veel te duur voor één dame. en zei, ben je gek geworden? Nou, in feite, toen hebben we een paar jongeren bij elkaar eh, gebracht. Eh, Frits Verrijzen, een goede vriend van mij, die deed dat. Die belde de verschillende mensen op. En toen zaten we bij elkaar. En toen kwam tegelijkertijd het bericht binnen... dat de toernooi was afgezegd, want Melanie was ziek. Die weet, Melanie, groot op het uh, Woodstock Festival in 1969. Maar ze was ziek. Nou En zoals de Belgen dat zeggen, vermits we toch bij elkaar zaten... zeiden we, weet je wat, we doen een popfestival. Want ik deed toen al busreizen naar de VPRO Picnic. We hadden in België een, een festival in Jazz Beals en heette dat. Uh, dus wij zeiden op een gegeven moment, ja, we moeten ook zoiets doen. En toen hebben we alleen nog wel ruzie te maken over die naam. En het is uit armoede geboren, want iedereen roept... ja, limpop en maanpop en gelempop. Nee, pingpop. Had je gewoon je pingpop. Dat was uw idee? Dat was mijn idee, ja. Eigenlijk, uiteindelijk is het gebleven. Ja, en het, het werd een enorm succes, hè? Ja, de eerste keer hadden we gelijk 10.000 mensen... voor 2,5 gulden, tree. Dus en, ja, heel simpel, dat is 25.000 gulden. De begroting was 15.000 gulden. Dus we hielden 10.000 gulden over. En dat was ook een, een, een inzet van een klein conflictje. Want iedereen de jongens wilde dat geld terug hebben met rente. En toen zeiden wij, nee, wij gaan door. en Wij noemden onze stichting buitengewone producties... We nou, we zagen het al, toen zijn we doorgegaan en het stopte niet. Nee, het, het ging maar door. Het ging maar door. Nou, dit jaar heb ik het goed begrepen dat James Morrison er ook stond. En daar gaan we even naar luisteren. You wanna stay with me in the morning.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 Give me something. Dit was James Morrison. Dit jaar stond hij op Pinkpop. En hier zit Jan Smeets in deze zomerse ontmoeting op Radio 1. Ook bekend als Mr. Pinkpop, de geestelijk vader van Pinkpop. Want Pinkpop is zijn kindje, kunnen we toch wel zeggen? Nou, en ook mijn vijf andere vrienden horen ook wel bij, hoor. Ik blijf bescheiden. Nee, maar het is zo. Ja. Ik kan moeilijk hier staan van... en ik heb het alleen bedacht. Zo is het niet. Nee. Want eh, als je een beetje verdiept in uw verleden... dan zie je ook, en dat viel mij wel op... want ik wist dat eigenlijk niet... dat u ook politicus bent geweest. Ik heb 21 jaar actief politiek gedaan, ja. 13 jaar in Provinciale Staten gezeten. 8 jaar in de gemeenteraad van Sittard. En daarvoor ik heb ik een dubbele functie gehad. Ik was toen, toen ik in de Staten kwam ben ik ook anderhalf jaar lid geweest... van de gemeenteraad, voormalige gemeenteraad van Limbericht. En, en is er een soort overeenkomst? Ik bedoel, ik dacht, ja... Het was natuurlijk, u, u was een, een jaren zestig uh, kind een beetje. Hè? Ik bedoel, u wilde de wereld verbeteren, ja. denk ik. Nog? Ja, nog. Maar doe je dat dan makkelijker in de politiek? Of doe je dat makkelijker met muziek? Nee, ik denk dat je het makkelijker met muziek kunt doen. vind ik echt. Met muziek kan je veel meer mensen met elkaar verbinden. Het is die 60.000 man die voor me staan op pingpong. Zo moet de wereld eruit zien. En dat is in de politiek. Het begint al met, met hoeveel partijtjes hebben we die elkaar op de meest... De onbenullige dingen zitten te bekvechten. Het slaat helemaal nergens op. Ik moet je ook zeggen, ik ben erin gegaan omdat ik in 1972 ben gevraagd. Ik was een lid van de Partij van de Arbeid. Ben ik inmiddels, geloof ik geloof, dit jaar de 40 jaar al. En toen hebben ze mij moeten uitleggen wat Provinciale Staten betekende. En gedeputeerde staten. En ik heb uiteindelijk gezegd. oké, okay, ik wil op die lijst staan. Ik werd er gelijk in gekozen. Kwamen toen met 13 man in de, in de met 12 man in, in de staten. En uh, ja, toen kreeg ik ook, mocht, mocht ook kwaliteiten qua in de culturele raad gaan zitten. Maar ik, eh, ik, eh, ik heb eerlijk, eerlijk gezegd niet genoeg voor elkaar kunnen boksen. Het was veel te veel dat ze daar keken dat ik eigen belang had. Ik kwam daar alleen maar voor pinkpop. Nee, ik, zeg, ik kom voor de popmuziek. Ik zeg, want dat is zo ondergewaardeerde cultuur. Ik zeg, wie maakt nu uit dat klassieke muziek dat, dat goed is... en wie maakt nu uit dat, dat popmuziek gewoon maar iets is... Van, van, van, die moet zichzelf maar bedrijven. Ja, en was, was de Partij van de Arbeid van de Popmuziek en het CDA misschien van de operette nee hoor, of zo? Nee zo nee was o, dat nee niet? Hoor. We hebben allemaal allemaal heel. op dat vlak heel veel rechtsdenkende mensen. Ook in de Partij van de Arbeid. Echt. Gewoon met een bepaalde plank voor de kop, alleen maar met één ding bezig. En daar kon je nooit. Die, die hadden daar geen adres in. Maar, maar dat ging ook verder. Ze hadden bepaalde boeken niet gelezen, ze lezen tijdschriften niet. Die zaten daar. Iemand die geïnteresseerd was, noem maar wat een Rijkswaterstaat. Dat gaat dan over de. Over de eh, het woord zegt het al. Nou, dat ging alleen maar over fietspaden. Zo, joh, daar is nog wel meer dan zo'n fietspad te bedenken. Kom nou toch. Was dat de frustratie waarom je ermee opgehouden bent uiteindelijk? Nee, ik ben, ik ben ermee opgehouden omdat het weer op de neiging. ging. <laughs> ik kon mij op een gegeven moment niet meer opdelen. Daar bent u manager van? Ja, ja al 35 jaar. En ik, ik, ik kon mij niet meer opdelen. Maar als ik terugdenk, heb ik bijna elke maandagavond in mijn leven, of langs 21 jaar, vergaan. Had. En ik was een set dat nog vermoeiender, want ik was daar ook fractievoorzitter Dus ik moest alle stukken kennen. Ik moest daar de, de raad leiden. Ik moest vragen of die het woord wil vragen of die. En als er niet waren, moest ik het dan maar doen. Het was uit vermoeiend. En zeker als je in de oppositie zit, Want dan zit dat de gemeenteraad, zaten we in de oppositie. Dat kost en een hoop energie. Dan kost. is Urbanus wat uh, gerustgevender, zou je kunnen zeggen. Uh, dat uh, kan ik wel stellen, ja. Lijkt u niet een beetje op Urbanus? Dat wordt gezegd en dan zeg ik in de afloop van de optreden, zeg ik dan nee, ik ben de broer van Urbanus. <laughs> oh, ik heb ik een broer. <laughs> maar wat is dat tussen u en Urbanus? Ja, ik weet het niet. Ik heb hem in uh, 19, pff, het het zei, 1973 ontdekt in de Sproppenlijst in Antwerpen. Ik was daar voor een programma wat ik bedacht had in de schouwburg in Zitter. Dat heette Kleintje Kunst. En ik moest daar be Belgische verdetten voor hebben. Dat woord bestond toen ook al. en Dat ging om Willem van Manderen, Johannes van der Velden, eh, Deleboeciers. Alle allerlei Vlaamse kleinkunstenaars. En ik had daar een leverancier voor in Antwerpen. Die heette meneer. Eh, die was ook trouwens agent in België van, noem maar wat. Eh, eh, oh, ja, die ik naam ja, weer. Ja, ja, ja precies. Ja, ik, kan u niet uh, ik weet niet wat u bedoelt. Een hele grote meneer. Op het, die die, die, die, die, die, die hele grote cabotier in Nederland. Doet goed, u niet toe, het over Die had op een gegeven moment een lijst met namen van mij. En er stond erbij Urbanus van Anus. En die naam integreerde mij. En toen ging ik daarmee naar de schouwbedirecteur van het De heer Bruins, hoe dat heet. En die zei: Nou, dat krijgt er bij bestuur iedereen. Scheep dat maar. Maar die belde later toch terug. En die zei: Ik vind het toch wel intergerend. Zet dat er bovenop. Nou, dat was een succes, wil je nou weten. Hij duwt maar twee nummers. In dat programma Kleintje Kunst. Dat sloeg in is een bom. En toen moesten alle jongerencentra wilden die jongen contacteren. Toen had hij het voor 500 gulden. Moet je opletten, moet je je voorstellen. En dat lukte. En... Toen ben ik naar het Sportpleis gegaan. In het Sportpleis stond hij daar voor 13.000 man. Dat was zo'n Nederlandstalig programma. Een beetje, ja, dat vonden ze toen een beetje rechtse beweging, nationalistisch. Dat is later allemaal om, uh, veranderd. Remmo op het Groen, iedereen heeft erop getreden. Maar hij moest daar, hij, wilde geen, hij mocht geen toegeef geven van zijn toenmalige manager. En door. door, door Iemand gedreven, weet ik veel... ging ik naar achteren backstage... dat rook daar in de spoppelijs de, nog... Naar de, naar de zweet van de wielrenners. Naar de he, naar de massage ja. Ik zeg, waar is Je moet nu opgaan. Het bre Mensen breken het kot af. Doen dat. Do en toen zei die manager... nee, ik wil eerst 5000 frank. Van die oude zater. Ik zei, joh... Geld is niet belangrijk, man. Kom op, je populariteit. En dan meen je dat. Ik, ik, ik zie hem nog zo aankijken. En toen liep hij met zijn gitaar. Heeft hij toegeven gedaan. Nou, die manager komt mij wel mode. En toen werd u de manager. een veulen Hollander? En toen ben ik zo'n manager geworden. Ja, geweldig. En als u nou zou moeten kiezen met het mes op de kil... Pingpop of Urbanus? Dat mes hoeft daar niet, nooit te komen, denk ik. Want? Dat mes hoeft nooit te komen. Dat, dat zal nooit meer mij mee vragen. En maar ik vraag het nu. Ik vraag <laughs> dat is een heel moeilijk, jullie gezegd. Ja, hè? Dat is een heel moeilijk, ja. ja. Nou, ik mag ook van Nou, al we al zullen zeggen dat ik dan toch iets voor Obama is. Ja? Oh, ja, ja. Ja, ja, want dat is de grote liefde dan toch? Nou, kijk, de, de, de manier hoe die man dat doet, hij is nu inmiddels al wel 63 jaar. We hebben afgelopen eh, vrijdag een voorstelling gedaan, de laatste van het voorjaar. in de koersaal eh, Casino van Oostende voor 2042 mensen. Hij doet het, hij doet het. Hij heeft ze allemaal aan zijn voeten liggen met de meest simpele dingen. Ja. Had u nou zelf nooit op het podium willen staan? Behalve dan dat, dat gillen naar dat publiek van. Uh, welkom uh, Pinkpop. maar ja. gewoon zelf optreden? Ik, ik denk dat dat wel mijn makkie is. Dat ik, dat ik dat wel graag had willen doen. Als ik zie dat ik toch. Uh, toen ik een uh, jeugd, jeugdclub van, van mijn doop opgericht had. wilde ik het bij de Kalmers voorstellen. heb ik een keer uh, Toon Hermans geïmiteerd. Uh, dat is allemaal niks geworden, joh. Uh, ik ben op getalers geweest. Ik ben niet verder gekomen dan de drie akkoorden van... Hey, Bird Dog van The Heavenly Brothers. Ik ben, denk ik, uit armoede dan maar iets gaan organiseren. Ja, want dat was misschien dan wel de grote droom. Zelf als artiest op het podium staan. Ja, ik zie me nog. Mijn moeder heeft me nog. Ik weet nog dat ik ook circus organiseerde. Thuis, in de, in de tuin. Ik ging met mijn vader en moeder... het nee, maar me -Oh, met mijn vader. heeft mij het liefde voor het circus bijgebracht. Maar ik ging dus thuis dat nadoen. Een hè, rekstok. Hè. En dan <maak> <mixed> er ben ik vanaf gegleden en mijn neus gebroken. Oh, en dat was verschrikkelijk. Maar ik ben daar -ook, ook geen -eh, circusartiest geworden. <laughs> nee, nee, maar toch een soort circusartiest. Want je moet maar al die jaren dat pingpop overeind houden. Dat is u gelukt. Uh, want, want ja, uh, uh, uh, uh, uh, ik vergeet helemaal Leon Ramakers. Ja, die material. hebben we nog. Ja, daar hadden we dat is een hele goede bekende van nu een vriend, voormalig directeur en medeoprichter van Mojo. Laten we even luisteren hoe hij u ty typeert. Het is natuurlijk een enorm stuk eigenwijs, maar het, dat gaat gepaard met een waanzinnige gedrevenheid. Uh, hij, hij zal tot het laatste piketpaaltje uh, op het veld, uh, zal hij gecontroleerd hebben. En hij zal uh, elk detail uh, uh, uh, voorbereid hebben. En zodat er uh, nou ja, zo weinig mogelijk misgaat op een festival. Uh, ja, dat is de eigenwijsheid en de gedrevenheid, die, die twee samen, dat maakt Jan. Ja, eigenwijsheid en gedrevenheid. En hoe lang gaat u daar dan nog mee door? Uh, heel veel liedjes heten, Till I Die. Hè? Ja? Ja, natuurlijk. Ja, ik, uh, ik heb wat dat betreft natuurlijk al helemaal in mijn hoofd... dat ze dus vanaf het podium een as mogen uitstrooien voor het podium. Maar ik weet natuurlijk niet in hoeverre dat je natuurlijk van deze aarde verdwijnt. Maar ik zou wel willen doorgaan. Ik, tuurlijk voorzie ik je allerlei dingen van... stel je voor dat ik in een rolstoel trek om door allerlei oorzaken... en je moet het met een rolstoel naar het podium op... Redelijk gênant, denk ik wel. Met een nee. rollator het podium op? Uh, of met een, met een rolstoel, <laughs> weet ik veel. Ja. Of, uh, dat is redelijk. Die, dat hoop ik dat mij dat toch wel bespaard is gebleven. Maar ik zou wel willen doorgaan. Zolang dat hier kan nadenken. Ja. Gaat u door en blijft u pingpop doen. En uh, nou ja, we hopen dat het nog heel lang goed gaat. En dat, dat u niet al. met die rolstoel dat podium op hoeft. Of met een rollator, volgens mij hoeft dat helemaal niet. Want uh, ja, u vergeet dan af en toe wel eens iets. Maar verder gaat het nog heel goed, toch? Uh, heb ik zo'n idee. Ja, ja, je he? bent nooit te oud voor de popmuziek, he? dat is duidelijk. Nee, absoluut niet. Als er iets is wat mensen wel kunnen hebben, is meegroeien met de popmuziek. Ik bedoel, er bestaat nu meer dan 50 jaar popmuziek. En uh, dat zal ever en ever en ever doorgaan, dat weet ik zeker. Goed. Mag ik u heel erg danken voor uw komst naar deze zomerse ontmoeting? Just Jan Smeets, dank u wel. Goed, dat was het. De zomerse ontmoeting dus met Jan Smeets Mr. Pinkpop. Morgen dan is er weer een nieuwe ontmoeting. zometeen op deze zender, de sportzomer natuurlijk met Robert Neder en Deborah Bleckenhorst. De laatste EK-kwartfinale wordt straks gespeeld. En u weet het, dat is tussen Engeland en Italië. Goedenavond. Sportzomer en het TK voetbal. Zometeen om kwart voor negen de laatste kwartfinale: Engeland-Italië. Woensdag de eerste halve finale: Portugal-Spanje. Luister door de Radio 1 Sportzomer en mis niks van het TK. op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.